2 uur. Rashid Finch met het NOS-journaal. Oostenrijk heeft de Kroatische ex-premier Sanader teruggestuurd naar Zagreb, waar hij nu in de cel zit. Kroatië had om zijn uitlevering gevraagd om hem te kunnen berechten voor corruptie, machtsmisbruik en deelname aan een criminele organisatie. Sanader was van 2003 tot 2009 premier. In december werd hij in Oostenrijk opgepakt. Hij zegt dat hij onschuldig is en dat tegen hem een lastercampagne wordt gevoerd. De regering in Zagreb maakt veel werk van de strijd tegen corruptie omdat dat een van de belangrijkste voorwaarden is die de EU stelt aan toetreding van Kroatië tot de Unie. Telecomaanbieder KPN kampt al sinds afgelopen middag met een storing met mobiel internet. Klanten die last hebben van de storing kunnen geen internetverbinding maken. Ook KPN-klanten die nu in het buitenland zijn zouden last hebben van de storing. KPN zei eerder dat de storing rond middernacht zou zijn verholpen, maar nog steeds melden klanten verbindingsproblemen. Klanten van de aanbieders Telfort High, die deel uitmaken van KPN... hebben ook last van de storing met mobiel internet. Nepal gaat voor het eerst zelf de Mount Everest opmeten... de hoogste berg ter wereld. Tot nu toe gebeurde dat telkens door buitenlanders... omdat het land er zelf geen apparatuur voor had. Tot nog toe zijn er verschillende metingen geweest... variërend van 8844 meter tot 8850 meter. De Nepalese meting van de Mount Everest... zal naar verwachting twee jaar in beslag nemen. In Roemenië is een partij ontstekers voor raketten teruggevonden... die zaterdag werd gestolen uit een treinwagon. Het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken zegt... dat de vier kisten met ontstekers zijn gevonden vlakbij een spoorlijn. Zondag begon een groot onderzoek naar de verdwijning van de ontstekers... die bestemd zijn voor buurland Bulgarije. De politie zou verdachten op het spoor zijn, maar er is nog niemand opgepakt. De ontstekingsmechanismen zijn volgens deskundigen op zichzelf niet gevaarlijk. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, ook komende ochtend is het droog... maar in de middag neemt de kans op buien toe, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met het anker. Goedendag, dames en heren. En, uh, fijn dat je luistert naar De Nacht op één. Een nacht na een dag die uh, eigenlijk in teken heeft gestaan van uh, het overlijden van één man van Johnny Krijkamp. En uh, Casaluna die sloot net af met een mooi gedicht voor Johnny: uh, Na dit leven. En uh, wij gaan uh, vannacht nadenken en op zoek naar de mooie herinneringen die we hebben. Uh, aan Johnny Krijkamp. En uh, om daar even voor weer in de stemming te komen... om even te weten wat hij allemaal heeft gedaan... luister even naar, uh, naar een klein mooi filmpje... wat uh, De Nos vandaag heeft gemaakt en uh, heeft uitgezonden. John Krijkamp senior is overleden. Hij stierf gisteren op 86-jarige leeftijd in een verzorgingshuis in Laren. Krijkamp had een imposante carrière van een halve eeuw. Hij werd bij het grote publiek bekend als komiek... maar hij was veel meer dan dat... Zo vertolkte hij ook Shakespeare. Hij was succesvol op televisie, in films en in het theater. Hij hoefde maar op te komen of de zaal lag al dubbel. John Kraaikamp. Begin jaren 50 nog solo, tot hij Rijk de gooien ontmoette. De komiek en de aangever Johnny en Rijk, een onafscheidelijk duo. Wij hopen dat uh, onze samenwerking, als we daar mee moeten. Het, een algemeen, nou, een succes. het werd een lange samenwerking met grote successen in de jaren 60 en 70. Krijkamp had ook een eigen carrière als serieus acteur op het toneel. Het klassieke toneel. Vertolkingen waarmee hij critici de mond snoerde. In 1984 kreeg Krijkamp een Louis d'Or, de hoogste toneelprijs. Vellig bro, van Heemstede. En twee jaar later kreeg hij een gouden kalf voor zijn rollen in de speelfilms De Wisselwachter en De Aanslag. Dan hadden we het eruit kunnen halen. En wij dachten dat hij de koepel in huis had. Opnieuw succes had hij met Het Zonnetje in Huis. Ik ben cowboytje aan het spelen met Arnaudje. De populaire tv-serie waarin hij samenspeelde met Martine Bell en met Johnny Krijkamp junior. Zijn zoon die hij al jong het vak leerde. Fantastisch. Ik ben erg In oktober 2007 ontving John Krijkamp de award Blijvend Applaus. Een onderscheiding voor zijn opmerkelijke en bijzondere bijdrage aan het Nederlands theater, televisie en de film. John Krijkamp, een leven lang in de spotlights. Ja, dat was uh, wat vandaag uh, nationaal uitstond uh, over uh, John Krijkamp. En uh, ja, als je daarover nadenkt, dan heeft hij voor veel mensen ontzettend veel betekend. Ik zelf ben, nou ja, ik ben nu 33, dus ik ben zo'n beetje in de jaren 80 in zijn carrière ingestapt. En toen had hij al, had hij al heel veel gedaan en heel veel gemaakt. En ik herken nog uh, van vroeger de serie De uh, Brekers, uh, waar ik dan uh, naar mocht kijken. En dan zat ik dan uh, in mijn pyjama op de bank. Nou, dat zijn, uh, dat zijn volgens mij veel herinneringen. Die veel mensen hebben. En uh, het lijkt me mooi om uh, deze nacht op te zoek te gaan naar die herinneringen. Bent u eens naar het theater geweest? Uh, kent u een bepaalde show van hem heel goed? Uh, dat soort dingen. We gaan eerst ook nog eens uh, luisteren naar een mooi lied wat hij heeft gemaakt. En het is vandaag al een paar keer langsgekomen. Maar uh, uh, het is uh, meer dan terecht om het nog een keer te draaien. Van John Krijkamp: Er is in Amsterdam maar doodgegaan. Er is een Amsterdammer doodgegaan Hij zat gewoon in zijn café te kaarten Hij kreeg een glaasje bier van tante Sjaan En heb ze keer: hij gaf de pijp aan Maarten De dokter was gebeld, stond met de deurknop in zijn hand en tante Sjaan die lag voor Pampus in de ledikant. De GGD, u kent dat wel, wat was dat vlugge gaan. En allemaal zo rond het 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdammer doodgegaan.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 Maar in het oog van het orgelvrouwtje blom een dikke traan. En allemaal zo rond het zevenhonderd jaar bestaan. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij liet zijn hondje plassen op de wallen. Zijn dik was even blijven staan. En kijk, hij was al uit de koets gegaan. Daar lag hij in de regen, maar er op zijn goede pak. Twee kaartjes voor Toon Hermans, had hij ook nog in zijn zak. Hij was toch nog zo graag een avondmaak regen gegaan. En allemaal zo rond het zevenhonderd jaar bestaan. Er is een Amsterdam dood gegaan, die hoek is leeg daar in het stamcafeetje. Die soms nog aan hem denkt, is dan de Sjaan, die mist hem iedere dag nog wel een beetje. Het pirament gaat door de straat, één is er niet meer bij.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 Johnny Krijkamp met Er is Amsterdam maar dood gegaan. En uh, dat, is, uh, dat is inderdaad vandaag gebeurd. Hij is in Laren overleden. Uh, Johnny Krijkamp is er helaas niet meer. Na een ontzettend grote carrière. En hij is toch ook wel een van de mensen geweest... die het toneel, het, het theater, het cabaret in Nederland gevormd heeft. Uh, zijn bijzondere humor. Uh, hij is uh, voor velen een, een levende herinnering. En ik denk dat veel mensen ook vandaag, nou, net als ik... met een nou ja, weemoedige glimlach kennis hebben genomen van het droevige nieuws. Van, oh, jammer. Eh, wat heeft die man toch veel ontzettend mooie... en ook ontzettend veel leuke dingen gemaakt. Uh, een van die dingen was een, uh, was, was een sketch die hij samen deed met, uh, met Rijk de Gooyer zijn, ja, zijn vaste partner in crime, zou je wel kunnen zeggen. Die twee, die, ze waren uitzonderlijk sterk duo. En uh, laten we ook nog een stukje van horen. Johnny en Rijk de sketch bijpraten. Ja, man is, alles goed? Ja, prima. Ja, drinken. Eh, ja, daar kom ik voor. Geen mij maar een, eh... Uh... Uh, nee. Uh, nee. Citroentje? Uh, nee. Borreltje? Ja, geen mij maar een borreltje, ja. voor ja. ja. Zo, is een beetje. Ja, nou, ik mag niet lagen. Ja. Ik was nog even bij de... Uh, lagen? Nee. Kapper? Nee. hier? Uh, nee. dokter uh, Ja, ik was even bij ah, de dokter Ja, Ja. Ja, ik had een beetje last van, uh, Borst? Uh, nee. Uh, nee. Was daar? nee eh, eh, van de vrouw. Ah, de last van de vrouw. Ja, last van mijn vrouw. Ja, ze wordt zeurderig. Ze wordt erg zeurderig. Ze zegt, je bent... Eh... Lastig? Nee. Nee. nee. nee. Nee. Je bent niet lekker, zegt ze. Ah. Ja. ja. Ze zegt, je moet eens naar de dokter. Maar dan ben ik bij de dokter geweest. Maar er was niks aan de hand. helemaal niks aan de hand. Ik moest mijn broek laten zakken. Oh ja. Ja, en, en toen keek hij naar mijn. Uh... Ga door, ga door. Maar ik was, er was niks aan de hand. Uh -huh. ik, uh, uh, hij zegt, je, in tegendeel, je bent heel gespannen. Nee. en krompen, en Nee. Gezond. Ah, gezond. <truimus> je, je bent heel gezond voor een, uh, voor een man van... Uh, uh, Negentig. <truimus> <truimus> Mijn leeftijd. Uh. Uh, ja, ja, ja. Ja, de, ik, ik, ik, ik was er toch wel blij dat ik dat hoorde. Ja, weet je, maar, ja, ja, ja. Uh, ik ben altijd blij als het in orde is. Want ik ging er naartoe met... Uh, met de bus? Nee, met uh, weinig, uh, weinig verwachtingen. Maar ah, weinig verwachtingen? Ja, ben jij er nog... Je komt er toch ook? Ben jij er nog eens geweest? Ben die ik kom... een tijd niet meer geweest? Nou, het is veranderd, hoor. Oh ja? Ja, uh, tegenwoordig heeft hij zo'n mooie, uh, grote... Uh, Rolls-Royce? Uh, uh, nee, het hoort aan. Nee, een uh, uh, receptionist. receptionist ja. Mooi, mooi. Oh, mooi, nou, die heeft het allemaal uh, van boven. Nee. Van onder? Nee. nee. nee. nee. nee. Hij het overal? Nee. Uh, ze heeft het mooi voor elkaar. Mooi voor elkaar. Ja hoor, ze heeft het heel mooi voor elkaar. Ja, ja, ja, ja. Het was toch dat, dat altijd zo'n bende? Oh, nou, oh, oh, oh, oh, ja. Ja, je moest er altijd wachten, maar uh, nou niet meer hoor. Ik stond werkelijk, uh, stond hij Nee, op de je. Plaf. Hij je stond plaf. Ja, ik stond werkelijk paf. Hoor. Ja, want hij heeft het ook helemaal... Uh, uh, ...gelijkgeschakeld, dat zijn allemaal kleedhokkies. Dus de mannen moeten naar die kant, die moeten hun overhemd trekken ...en de vrouwen die trekken hun jurk uit en die ja. gaan dan uh, in de... In, in, in de uh, holmurk? Nee, nee. Uh, in de rij. Ah, hey, in de rij? Ja, die gaat in de rij, ja. Weet je wie er uh, ook nog in die rij bij die vrouwen stond? Nee. Die kleine, die uh, Julia. Ja. Julia? Julia. De moeder heeft twee van die grote tanden. Nee, tuinraam. Uh, nee, uh, van die Duitse herders. Uh, Aardhuisherders. Ja, was ja. beesten. Ja. Als ze zich vervelen, dan scheuren ze altijd een stuk uit de. Ben? Uit nee. Uit nee. Uit de. Uit de ah, Uit de zitbank. uit de Ja, uit de zitbank. Ja, ja hoor. Ja. Ja. Julia, Julia, wat deed hij dat dan? Nou, jullie, die, die, die was in een sloot gereden met de broer, met de verloofde. Met die lange, dunne jongen, die magere, bleke, uh, die ze eens ja. En dan was ze mee in de sloot terechtgekomen. En nou was ze, zwanger? Nee, Zwaarlijvig? Nee, ze nee, is, uh, uh, uh, uh, uh, ziektewet. Ah, ziektewet. Ze was in de ziektewet, ja. Ja, dat doet ze nou. In, in de ziektewet. Ja, niet dat ze niet gehoord gelukkig. Ja. Voor hetzelfde geld had je, uh, uh, was je nou, had je, had je, een een... Een vark? Een Ierlander? nee, een geklapte Nee, een infectie. Ah, je een infectie, had ze daar gehad, Nou. <lacht> we hebben we even lekker bijgebracht. Ja, ja. ja. De volgende keer neem je even ja. bij, hè. Ja. ja, ja, dat is goed. hè. Ja, ga weer naar de vrouw. Ja, hoor, ik denk dat ik moet de, de vrouw eens gaan verrassen ja. met... Uh, Boisje bloemen. Hé, ja. snelkooppen. Nee, goeie ja. beurt. Ja. Ja. Ja. Dat is niet idee, dat kan ik maar zo doen. Zo, dat was uh, Johnny Krijkamp... samen met uh, Rijk de Gooier, zijn vaste uh, toneelpartner. En uh, ja, dit is uh, typisch voor die twee... zoals zij elkaar uh, tot grote hoogte wisten te brengen. Uh, ik, heb al, uh, ik heb nog geen oproep gedaan... en ik heb al telefoon gekregen, die ga ik er dus zo even bij halen. Wij zijn dus op zoek naar uh, de mooie herinneringen... die we hebben aan Johnny Krijkamp. En dat kan zijn een bepaalde show. Dat kan zijn uh, dat u vroeger... Uh, Misschien uh, meemaakte dat u uh, met een hele familie of met een hele, uh, heel, heleboel vrienden thuis televisie zat te kijken. Dat was no, no, niet altijd zo vanzelfsprekend dat het televisie was. Uh, misschien bent u een keer naar een theatervoorstelling geweest, heeft u hem eens een keertje uh, gesproken. Uh, de mooie dingen die we, nou, die we gewoon moeten weten. om de herinnering aan Johnny Krijk aan het levend te houden. daar zijn we vannacht naar op zoek. Ik heb aan de telefoon al: Kees, maar wilt u ook meepraten? Dan kan het Ho, natuurlijk. Ja. I en I Kees, ik uh, spreek je. Um, momentje hoor. Uh, ik doe namelijk even ook het telefoonnummer bellen, want Kees die kent het uit zijn hoofd. Het nummer is 0801121. 0801121 als u wilt meepraten. Kees, heb ik jou een telefoon? Ja, het, ik bel nu, maar ik, ik zit nog steeds achteraan hoe dat programma heet over ja, uh, yeah, een beetje uh, buitaardse dingen. Uh, uh, euh, uh, en dan ging. Uh, John kan daar een uh, paradie opmaken. Ja. Yeah. Dus uh, die zat daar. Ja, ik voel een jaar in, in een jonge Fransstraat En. Uh, en op een gegeven moment ging er licht uit en zo, weet je wel. Ja. Yeah. Dus het was, het was een paradie het op het programma. Was dat die op een gegeven moment had hij een kat op zijn schoot. En uh, hij bleef met me praten, die ouwe gek. Ja. Yeah. Hij is nou uh, helaas uh, van ons uh, verleden. Ja. Yeah. Hij zat in de Jonke En die kat op zijn schoot. En op een gegeven moment. plukte die kat van zijn schoot af. En dan ging hij ging nog doorpraten. En ik was zeven of acht of zo, hè. Ja, en, en wat en jaar is ik dat ongeveer? en uh... weer televisie. En ik kan je heel slecht verstaan, maar dat, ik, ik lul gewoon door. <laughs> en, van... en, toen, en toen. En toen zei hij. Zakkije Melkie. Zei hij. Ja, dat vond ik zo mooi, joh. En, en, en maar ik heb. In mijn hem maar hij zat zaten naar me te kijken, van nou, wat heb jij nou, weet je wel. Ja, ik vond het zo mooi. Stak hij in Ja, maar ja. het was ook zijn kracht natuurlijk. Hè. Dat, ja. Het ging niet eens zozeer om wat hij zei, ook al was ik dat, kwam je, dat ja. echt uit de gekste hoeken naar gaten. Maar ja. de manier waarop hij aankeek, waarop je wist er staat iets te gebeuren, ja. dat was wel uitzonderlijk mooi. Ja, dat, ik. Ik, ik denk kees... dat het helemaal mooi is zo, want ik... En uh, eigenlijk door zo'n goede acteur. Ja, ja mooi hè. Ja. Nou, mooi dat je de afschap deed uh, in de serie Mooie Herinneringen. En okay. Je hebt een herinnering aan een programma. Je, het was een parodie, maar je weet het oorspronkelijke programma niet eens meer. Maar de parodie, die staat gebrand nee, Ik kom niet helemaal bovenaan, nee. Nee, oké. Okay. Hé hey, Kees, dankjewel. Oké, okay, dag Ed. Zijn er, uh, wilt u nou ook uh, uh, meepraten over, uh, over Johnny Krijkamp? Dan kunt u een mailtje sturen. Dat kan aan nacht@eo.nl en u kunt ook een berichtje achterlaten. Het apenstaartje nacht, uh, of de nacht op 1. sorry, de nacht op één. Daar uh, zit, uh, dat is de naam op Twitter. Het uh, anker doet het ook op Twitter. Trouwens, dat, uh, dat zie ik waarschijnlijk ook wel. Maar het leukste is natuurlijk als u meepraat. We zijn op zoek naar dat, uh, dat, dat gave verhaal van, uh, van vroeger uh, herinneringen aan een bijzonder acteur. En uh, de vraag voor vanavond uh, die ik heb is. Die humor van Johnny Krijkamp, waar zie je dat nog? Um, en wij hopen dus een beetje een blikje te krijgen in, uh, in het verleden. Dingen die uh, mooi zijn geweest, die hebben geïnspireerd. Ik ga een uh, mooi plaat draaien en uh, ik ben benieuwd wie er belt. Dat was uh, Bruce Springsteen met Working on a Dream. En ik heb een naamgenoten aan de telefoon, ja, Ed. Asma in Haarlem. Oh, ja. ik, ik heb meneer Asma in Haarlem nu en ik had... Uh, oh, je, je, er gebeuren twee vreemde dingen, geloof ik. Nou, ik heb gewoon twee telefoonlijnen. Ja, ik, oh. <laughs> ik, ik wil eerst even naar uh, de taxichauffeur en dat is Ed. Ja, heb ja, ik die nog aan de lijn? Ik kijk even naar... Ja, dat naar. klopt. Ja, ah, kijk eens aan. U heeft vroeger uh, uh, John en Rijk alle twee gereden. Ja, dat klopt. En hoe ging dat? Dat was gewoon in Amsterdam of was u vaste chauffeur voor ze? Ja, nou ja. Ik, ik, ik heb een beetje nagehalm, ik weet niet wat het is. Heeft u, maar, uw radio, uh, heeft u uw radio aanstaan? Ik heb de radio aanstaan. Als je die uitzet? Ja, nee, de radio heb ik niet. De radio heb ik aanstaan, maar het is galop zo. Hmm, ja. Dus ik, ik weet niet waar het dan ligt. Nou, ik kan u wel goed verstaan, hoor. Het is wel een mooi dramatisch effect. Oké, okay, nou. Ik haal de Rijk de wel eens op. Die uh, zat bij, uh, bij, Helmers of, de Helmers, bij de Helmersstraat in de kroeg. Ja. Maar uh, die Rijk wel eens in de ronde. Hij heette wel de artiest. Maar ik vond toch wel dat, jo uh, dat uh, Johnny Kraaijkamp de artiest was. Johnny Kraaijkamp? Uh, ja, ik heb toen het programma gezien van hem op de televisie. Dat vond ik geweldig, dat was Peek de Breker, ja. en het werd opgenomen in een uh, Jordaans huis. Eenmaal ingericht in z'n Jordanees. Ja. Mijn vrouw stond zelf uit de Jordaan. Nou, dat vond ik zo prachtig en dat vertond die de rol zo goed. dat Nou ja, het, het, het, ja ik weet niet hoe ik moet zeggen, het was gewoon een... Uh, uh, uh, ja, ik ken er niet uitkomen. Was het, maar, het ook echt de humor de, die... Alles weer, weer galmt, ik hoor alles dubbel. Oh, wat vervelend. Ik, kan, ja. ik weet niet wat ik eraan kan doen. Ik kijk een beetje... De technicus die weten het ook niet zo goed. Als dat, dat, dat ik aan de lijn ben. oh dat ja, is goed. Oh, we hebben twee lijnen. Kijk, dat ze... Oh, kijk, nu wordt het alweer beter, hoor ik. Uh, maar uh, de, u zei ook van... Uh, uh, ja. Net tegen mij dat het karakter van John Krijkam Dat was ook heel erg bijzonder. Ja, omdat hij omdat namelijk uh, de Jordanezen is dus zoals ze vroeger waren. Dus het was gewoon heel erg echt. U herkende er heel veel ja, in. Ja, ik ken hem heel goed... Zeker, en uh, nou ja, ik, ik kon grommliggen op het programma. Nou, ja, dat werd eigenlijk nooit veel genoemd. Ook niet in de televisieprogramma's. Ja, hoor ik ja. Hoorde me weer een beetje allemaal, maar dat ja, ga ik niet. En dat wou ik even aanhalen. Peter Breker was een van zijn tops. Ja, en dat was Daar de serie. Zin... Helemaal zoals hij was en zoals hij is. Ja, leuk. Ik heb er inderdaad ook, dat, dat zei ik net ook, nou, die herinnering aan, aan de serie De Brekers. Ja, dat vond ja ik, uh... die, en het verschil is, kijk, uh, hij was zo gewoon. Ja. Hij, uh, hij, had geen, uh, hij was niet opportunistisch. En uh, uh, Rijk de Goeier, die had meer uh, Hollywood allures. Die dacht dat hij er al was. Mm. Nou, dat was het verschil tussen Johnny Kraaikamp en Raak de Gooier. Johnny bleef de gewone jongen en Rijk, die voelde zich uh, hoog boven artiesten. Maar, dat vond ik het verschil. Dat vond u het verschil. Maar we ja. hebben het, natuurlijk, want die twee waren al twee, ze, ze waren bijzonder. Maar u heeft altijd, uh, hij zou zelf zeggen, ik ben geen capsonensleier geworden. Nee, absoluut niet. Daar praat ik met iedereen. Of ja. de directeur was, of een gewone jongen. En uh, ja, hij, uh, hij was gewoon amicaal. Leuk. Absoluut, nog <laughs> niet iedereen in zijn waarde. Heel mooi. Nou Ed, dankjewel. Dankjewel voor je verhaal. Taxichauffeur... Ja, want ik heb onze klaarzoon ken ik hoop want die heeft ook op de taxi gereden. Die hebt ook op de taxi gereden? Ja, die heeft ook op de taxi gereden. Ja, ja, zeker. Dus zodoende. Dus u, heeft, u kent de familie Kraaienkamp vrij goed? Ja, ja. Mooi. Nou Ed, dankjewel. Het Het, in. het, is, het, het gaat inderdaad wat, wat, wat moeizaam om elkaar goed te verstaan. Ja, maar dankjewel we, voor je verhaal. We, ja, we voelen je de grote vies. Ik mis hem wel. Ja, nou absoluut. Absoluut. Daarom uh, gaan we nog even vannacht lekker herinneringen ophalen. Okido. Okido. <laughs> Doeg. Uh, en ik had uh, meneer Asma uit Haarlem aan de telefoon op de andere lijn. Ja, goedenacht. Ja. Ah, ja. U, u bent er nog steeds ik hoor, een piepje? Ik, ik, ik ben aan de lijn. Ah, ah, Oké, okay, gelukkig. Hey? En uh, mijn herinnering aan Johnny Kraai komt, die yeah. gaat terug tot de jaren 50. Yeah. Toen hij met zijn gezin uh, op het Bloemendaalse strand kwam bij het Ruedo. Mm. En daar oefende hij zijn, daar repeteerde hij zijn sketches allemaal. Yeah. En, die, en die kleine kinderen speelden daar in dat zand. En ook Rijk de Gooie kwam daar. En daar kwam uh, Nico Schumacher uit die beken, een bekende Amsterdammer. En alle, de hele crew van de Toende Moulin Rouge uh, van het uh, Rembrandtsplein. Dat kwam allemaal bij het Lido in, uh, in Bloemendaal op het strand. En daar werd uh, heel veel gelachen om die om toen nog. Ja. mensen allemaal natuurlijk. Dus dat waren eigenlijk de try-outs? Uh... Dat waren de try-outs op het terras van het paviljoen het Lido in Bloemendaal. En was het nou ja. iets waar een heleboel mensen op afkwamen? Of was dat een, nee, een beetje het nee, beste bewaarde geheim dat, van Bloemendaal? nee. nog onbekend eigenlijk. Oh. En in die tijd, dat zeg ik, er was er ook een bekende Amsterdammer, Nico Schumacher. Ja. Die zijn dochter is getrouwd met Herman Elsink. En die kwamen ook allemaal daar. En dan gingen we s'avonds, ik was natuurlijk dus een jonge jongen nog, gingen we naar de Caramella in, in Zandvoort. En daar ging hij dan ook weer optreden, in dus Kraikamp. Jo. Een uh, prachtige kerel. En hoe, hoeveel heeft u daar gezien van hem? Ja, ik heb, ik heb heel veel van hem gezien, ja. En uh, ik heb ook ooit een keer een toneelstuk van hem gezien. Maar ik, ik heb hem natuurlijk langer gevolgd op de televisie met ja. de Rijkzamen. Maar een, een pracht mens en, uh, en uh, ja, een... Uh, hij lust ook een aardige slok en dat vond ik ook wel grappig van die man. Ja, daar was hij, was hij ook wel openhartig over. Dat hij dat, ja, daar was hij wel openhartig over. Op, dat hij ook wel eens ja. wat een, een borrel te veel dronk. Maar hij heeft de, er laat wel mee leren omgaan. Maar het plezier met zijn kinderen op het strand. Toen die, dus die kleine Johnny, ja nu een grote jongen. Die, uh, dat ja, dat uh, speelde daar lekker met ons mee. En uh, die herinnering die heb ik aan, aan Kraaijkamp. En, en, en uh, u heeft ook gewoon als buitenland voorstellingen om met hem een babbel gemaakt? Nee, nee, nee, nee. Dat niet. Nee, dat heb ik niet. Nee, we hebben wel uh, gezamenlijk op het terras gezeten. En daar werd je deelgenoot aan het gesprek soms. Maar voor de rest verder niet, hoor. Nee. En dat, dat was omdat u een beetje de, de afstand bewaarde? Sorry, was dat een beetje omdat u ook gewoon zelf een beetje de afstand bewaarde tot de artiest? Nee, dat, dat, nee, er bestond geen enkele afstand. Oh. Nee, dat, uh, die afstand hadden ze niet. Ja. En die hebben ze denk ik ook nooit gehad. Is dat nou een plaats geweest waar hij ook nog veel naar is teruggekeerd, dat Lido? Nee, nee, Hij is, dat is toen verwaterd, denk ik, die Nico Schumacher. Die man die kreeg toen een ernstig ongeluk en toen bleven oh. er weer vele anderen weg. En, en zij dus ook, naarmate ze bekend werden, euh, ja, hebben ze waarschijnlijk andere locaties gevonden. Maar ik heb de kindertjes, een jongen en, een, dus een, en, en zijn dochtertje die heb ik daar zien spelen. En dus met zijn eerste vrouw. Nou oh, ja. En, maar voor de rest heb ik uh, niets met Kraaikamp. hartstikke aardige vent, vond ik het, maar... Ik heb nooit met hem gesproken. Nee, nee. Maar ja. wel veel toneelvoorstellingen destijds ja, van, hem hem van hem gezien. ik heb wel gezien ja. Dus eigenlijk bent u misschien wel een uh, fan van het eerste uur? Nou, dat kun je wel stellen, ja. Want ik heb het met onze vrienden, ik ben inmiddels 75, maar met de, met de vrienden die, we, die dus toen bij het Lido kwamen in Bloemendaal, ja. nou, daar hebben we het er nog wel eens over, over kraai en over de, de, de leuke tijd toen. Want hoe oud was u toen? Ik was, uh, nou, ik ben van 35, dus ik ben van nagaan, uh, ik was 20, 21. Ja, dus we begon ook net misschien wel de hele theaterwereld een beetje te ontdekken. Maar we praten er nog wel eens over. Ja. Twee oudjes onder elkaar. Ja. Van: weet je nog, kraai daar en kraai in het Caramella. Dat was een, een Nachtclub Caramella. Van André Neefs, dat was een bekende. En uh, nou, daar trad hij dan ook op. En daar speelde hij gitaar en uh, zong hij zijn liedjes. Leukste, ik vond zijn leukste liedje: uh, dat was van. Uh, twee eenzame cowboys. Op het. het ja. Het wordt strand in uh, Ameland. Yeah. Prachtig liedje. Yeah. Als je dat hebt, als je dat kunt vinden, dan, uh, dan moet je dat eens dus draaien. Dat vinden de mensen denk ik ook wel... Ja, ik, ik, ik, ik heb nog wel wat muziek klaarstaan van hem, maar ik moest zelf ook nog wel even gaan zoeken. Ik geloof niet Op het we... goudgele strand van Ameland. Op het goudgele strand van Ameland. Nou, die dichtregel hebben we in ieder geval te pakken. Oh, nee. Meneer, maar ontzettend bedankt voor uw hey, mooie herinneringen nou, aan het begin ja, van de carrière okay. van John nou, je Dankjewel ja. hoor. Ja. Ik kreeg ook nog iemand aan de telefoon die uh, uh, opgroeide en nog steeds bevriend is met een van de zonen van, uh, van John Krijkamp. Uh, Giel Krijkamp. En zei, ja, dat is toch ook een bijzondere kerel. Hij is niet zo beroemd als zijn vader, maar... Um, het is net zijn vader en uh, een, een bijzonder mens die, uh, die ook wel eens een keertje wat aandacht verdient nou, bij deze Giel Krijkamp. Ik uh, wens hem ook veel sterkte in deze tijden waar natuurlijk uh, ja, iedereen uh, bezig is met de rouwverwerking van zijn vader. Maar het zal voor hem ook, uh, ook een hele zware gebeurtenis zijn. Uh, wilt u meepraten over uh, de mooie herinneringen aan, uh, aan Johnny Krijkamp, aan het vroegere cabaret... Over ja, dingen die hij met die familie heeft gedaan... toen hij naar zijn televisieprogramma's keek... of uh, misschien bent u naar het theater geweest... als hij iets bijzonders heeft te melden over John Krijkamp... Dan, uh, dan zijn we heel benieuwd naar die verhalen. Dus uh, belt u vooral. Doe dat naar 0800-1121. 0800-1121.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 together on weekly day trips to small business. Dat was uh, uh, Milo met You and Me. En ondertussen heb ik uh, net iemand aan de telefoon gehad. En die zag vanavond bij de Tros. Mooi programma. Uh, wat Yvonne had gemaakt. Een samenstelling van alle interviews die hij heeft gehad met Johnny Kruikamp. Waarin hij het liedje zong: Ik Mis Je. En uh, dat was ook wel weer een, uh, ja, een optreden op zijn Kruikamps. Waarin hij even aandacht vraagt voor de man die de harp speelt uh, in, het, in het openingslied. Een oude man die het. Uh, die harp speelt, nou dat is toch prachtig en daarna gaat hij het liedje zingen en uh, er was iemand aan de telefoon en die vond het zo mooi uh, nou ja net zijn vrouw verloren en dat maakte veel bij hem wakker ik, uh, ik ik, ja, ik kan gaan zoeken. Maar ik, ik heb hier helaas niet het grote beeld- en geluidarchief. Uh, tot mijn beschikkingen. Uh, wat hier wel ergens op Mediapark te vinden is. Uh, dus ik weet niet. Maar misschien als ik nog eens even goed graaf. dat ik het nog kan vinden. En anders dan uh, misschien een keertje naar uitzending gemist kijken. Uh, maar dat was dus ook. Tony Krijkamp, naast alle grappen en grollen. Het uh, bijzonder mooie, gevoelige liedje. Ik heb uh, iemand aan de telefoon. en die heeft vooral heel veel herinneringen. aan de tijd van Krijkamp. Maar uh, en, en de vraag is ook een beetje: waar is de humor van. Krijkamp nog te zien. En die heeft heel veel bijzondere herinneringen aan die tijd. En een bijzonder aan Jasperina de Jong. Dat klopt mevrouw? Hé. Ja, hallo. Hallo, maar sorry. U ja, heeft een bijzondere herinneringen aan die tijd. Uh, ja, nou wat ik al aangaf van uh, Jasperina de Jong. Die, ja, god, ik, wel, ik was misschien een jaartje of wat, Ik ben van 1959. Ja. Maar ik, ik, ik vind Jasperina Jasper de Jong vond ik toen gewoon echt heel indrukwekkend. Het was echt dezelfde tijd van uh, Johnny Krijkamp. Ja. God niet, had je ja, God, Ik, ik had natuurlijk al die namen, ik was al vrij klein, maar die Jasper, ja. nee, die jongen, dat, uh, dat... heeft dat een behoorlijke indruk, indruk gemaakt. Dat heeft opgemaakt. En vooral met het nummer van, ik weet niet of je dat kent van Roll Other One? Nee, dat ken ik niet. Ik weet niet of die bij jullie in het archief zit. <laughs> ik, ik, het zijn van die momenten dat ik zou willen dat ik even, nou, niet in de radio zat, maar in het, het, het archief. Nee, nou, dat het heb is zo'n schitterend nummer van ja. het, het is gewoon, zeg maar, de nonnen die aan de wiet zitten, zeg maar. Ah, Oké. Okay. Dat, oh, de nou, dat, en dat, de dat non? Kon, uh, dat, dat kon toen de tijd. Ik kon eigenlijk gewoon spreken, gewoon niet door de beugel. Ja, want u zei net van, u mocht er eigenlijk niet naar kijken vroeger. Hm? U mocht vroeger niet naar Johnny Krijkamp kijken, zei u. Nee, ik mocht niet naar de vragen kijken. Oh, kijk eens aan. Van mijn ouders, dat was uh, uit Amboza. Ja. Ja, heel bizar. Ja. Zeg maar van, uh, ik kan me ook nog herinneren van het, uh, zeg maar, ja, van ja, je kwam eruit voor kerstjes Clay en, uh, hè, weet je van mm -hmm. Mal met Ali, die, die vechtpartijen van die dan, uh, dan bij godsgratie mocht je dan uit. Maar dat, ja, God weet je, wat en dat soort dingen. Maar ik bedoel van Johnny ik die, die, die is altijd gewoon een ongelooflijk uh, indrukwekkend persoon geweest. En ja. zeker zijn zoon ook, hoor, met de programma's van uh, In het Zonnetje. Ja, het Zonnetje dus, uh, in huis, ja. ja. Ja, het is toch eeuwig zonde als dat mensen gewoon uh, niet meer zijn. Maar het is toch een stuk, uh, ja, geschiedenis wat er uh, eigenlijk weggaat. Ja. En zeker het heel, uh, gebeuren snel, ja, meer. Is het nou zo bijzonder omdat, um, om, omdat het allemaal ineens groter werd via de televisie? ik maak nee, het, luk... het natuurlijk gewoon uh, direct mee, tenminste in mijn. In, ja, God, van. Ja. Ik denk dat je. Dat, wat heb je nou als kind meegemaakt? het krant, God, wat heet je allemaal? Uh, he, van. Uh, die dat overnaar. Maar dat was gewoon niks vergeleken met wat het vroeger allemaal was. Nee. Nee, snap, je wat, een... snap je een beetje wat ik ja, bedoel? Ja, ik snap ik wat u bedoelt. Dat, uh, ik ik, ik krijg mis het eigenlijk dat oude, die oude programma's... wat je van Nederland 1, 2 en 3 had. Ja. Maar dat je hebt nu toch uh, weer uh, de remakes... 1... van Het schaap met de vijf poten en dat soort dingen? Ja, precies. Ja. Dat, dat geniet u erg van? Hm? Daar geniet u wel erg van? Ja. Kijk eens. aan vond ik prachtig. Het is ja. nu nog prachtig om het terug te zien. Ja. ja. Ik vind het tijd fijn. Sorry, de, van tegenwoordig vind ik dus een keer ineens. Maar goed. Ja. Nou, dat is inderdaad... Uh, dat was mag het. Mag ik het zo brengen? Ja, hoor, dat mag. Ik, uh, <laughs> u mag. U mag vinden van de televisie wat u wilt. Uh, en we zitten op de radio, dus dan uh, mag het helemaal. <laughs> ja, maar daar gaat het niet specifiek om. Nee, nee, nee, daar gaat ik niet om. Maar uh, het gaat mij gewoon van de inhoud. Ja, nee, ik begrijp het. Nee, het is inderdaad een, een, een bijzondere tijd geweest... waarin, ja, dat, uh, waarin het arrangement groot waar, werd. Ja. Ja, ik hoop dat meer, meerdere mensen... van, Ik denk dat heel aantal mensen van mijn generatie daar ook zo over denken. ja. Yeah. Dat, dat, dat, dat, kan je gewoon, uh, dat kan je gewoon niet meer weg, uh, wegdenken. Nee. Sommige dus dat zo u... iemand weer gewoon, uh, ja... Van deze... Ja, haar bodem verdwijnt. Maar ja, goed, hij heeft zijn leeftijd gehad. En 86, hè? Ja, ja. Ik ga je bedanken. Bedankt voor je okay, bijdrage. Oké, is met je programma. Ja, hoor. Graag gedaan. Hoi, hoi. Dag. Dat was uh, uh, mevrouw... Ik, ik was... Ik... Ik heb haar nou niet opgeschreven. Nou goed, excuus. Um, wij uh, gaan luisteren straks naar een aan aan plaat. Uh, wilt u meepraten over um, de tijden van vroeger? De tijden van Johnny Krijkamp en uh, Rijk de Gooi, de grote sketches, de mooie shows. Bent u in het theater geweest? Uh, misschien was het wel uw eerste theaterervaring. De meeste die vertelde, die eigenlijk uh, uh, aan het begin van de carrière... Johnny Krijkamp al meemaakte toen hij try tryouts deed uh, in Lido uh, in Bloemendaal, aan het strand... Nou, dat, zijn, dat zijn mooie herinneringen. Heeft u dat soort herinneringen of gewoon hele persoonlijke herinneringen uh, aan uh, televisie kijken van vroeger? Dan ben ik daarna benieuwd. Belt u dan naar 0800-1121. 0800-1121. Shini Eastern met uh, Morning Train. En wij zijn uh, in de nacht een op, op zoek naar de mooie verhalen over... en de mooie herinneringen die u heeft bij Johnny Krijkamp. Die is uh, vandaag helaas overleden, of gisteren moet ik eigenlijk zeggen. Het is, uh, het is alweer de volgende dag. Uh, is hij helaas overleden na een uh, ontzettend grote carrière... waar we met elkaar ontzettend van hebben kunnen genieten. En uh, dan, dan is het zo mooi om uh, dat verhaal te horen van... Uh, ja wat Heeft meegemaakt met Johnny Krijkamp, de eerste herinneringen die u aan hem heeft, of latere herinneringen uh, met zijn uw familie. Mijn vraag van vanavond is: die humor van Johnny Krijkamp, waar is dat nog te zien? En uh, dat is ook misschien wel een vraag waar u, op, uh, waar u wat mee kan. Zijn er andere grote cabaretiers of um, uh, toneelspelers geweest waar u iets van hem uh, in herkent? En ik denk, ja, dat, dat, dat, die past daar toch wel bij in die, in die grote rij. Um, nou, belt u dan. 0801121. 0801121. En wij gaan uh, nog even luisteren naar een stukje Johnny en Rijk. Er zit één toon in, hier, deze toon. Dat is dus een dode noot. Hier. Daar kan ik op rammen. Daar kan ik op rammen. Inderdaad, die is dood, ja. Dat is te vies. Dat is te vies. Huh? Is te vies. De vies is te fek. Is hier een maken in de zaal? Nee, Johnny, dat geeft niet. Dat geeft niks. Laat hem maar dat fek. Ik heb nog ergens een andere vies waar hè? Dat is mijn geheimje. Wat zou die punt kunnen in zijn schild voeren? Klaar? Ja. 1, twee. Prachtig. Uh, Johnny en Rijk op zoek naar de vies. Uh, uh, naar een mooie oude sketch weer. We zijn op zoek naar mooie verhalen over Johnny uh, Krijk. Op 0800, -1 -1 -1. 0800 -1 -1 -1. Voor u mooie herinneringen uit de tijd dat de televisie nog bijzonder was. En het amusement, uh, uh, Ja, die hele mooie Nederlandse cabaret-traditie... op een ontzettend snelle, grote manier volwassen aan het worden werd. Heeft u er mooie herinneringen aan, dan ben ik daar benieuwd naar. Trying to grab a hood and make me real High on my tail, trying to make me feel Trying to take the wind up out of my sail Trying to roll me off this road Dat was Sean McDonald met uh, Eyes Forward. En wij hebben het in de Nacht op 1 over uh, Johnny Krijkamp. De mooie herinneringen die wij aan hem hebben. En uh, als u daarover wilt meepraten, dan kan dat natuurlijk. En u kunt bellen naar 0801121. 121 Misschien heeft u ook wel bijzondere herinneringen aan tijdgenoten. Uh, van hem grote cabaretiers die uh, in die tijd op tv waren. Uh, belt u dan, 0801 121 uh, Wij gaan luisteren naar uh, wat uh, straatreacties die uh, de NOS heeft gemaakt. Nou heb je niet gehoord. Nee. 86. Dat vind ik ook heel erg. Uh, Zodat je in huis, uh, oh ja, okay. stief en zo, met uh, Piet, uh, Piet Reumer, dat kreeg ik allemaal nog wel. Ja, ja dat is erg genoeg, Erg genoeg. Ik kwam hier vroeger bij ons in de kroeg. En uh, wat gebeurde er dan als hij binnenkwam? Ah, was jezelf dus natuurlijk. Ja. Heb je hier gewoond hier uh, boven de veerswinkel? Toen was nog een leuke tijd, maar nou toch niet meer. Die kraai ik wist, ik wist niet eens dat hij dood was. Is er overleden? Oh jee. Ja, hij is heel erg naar. Ik zie ontroering op je gezicht. Ja, hij, in een glimlach. Is, ja, het is altijd onze uh, man geweest in deze buurt. Hè. Ja. Hij is hier altijd uh, in de kroegjes geweest. En dat was dan de attractie als hij kwam. Ja, dat is gezellig. Dat is echt Amsterdam. Wat is een echt Amsterdam hè? Een echt Amsterdam, hè? Hij zei wat die wou zeggen. Heel leuk met z'n altijd lachen, een lach in de traan met hem. Hè. Ik vind dat hij ook wel een plekje op het uh, Jordaantje moet krijgen. Op het Jordaantje, hè? Ja, uh... Eerlandsgracht. Een standbeeld. Daar staan allemaal beelden, toch? Tante Leens, Junior Johnny Jordaan, Mankenelis. En daar hoort hij bij? Ja, vind ik wel. Hij refereerde wel altijd aan de, aan, aan de Kinkerbuurt. Het was echt uh, een volksbuurt en, en daar was hij trots op, ja. Hij is nooit aan zijn schoenen gaan lopen ja, dat, uh, dat waardeer ik wel in hem eigenlijk. en eigenlijk toch wijdwaarse en Roets gelegen Er is in Amsterdam dood gegaan. Ja? Er is in dood gegaan. En ik denk dat daar alles mee gezet is. Ja, dat was, uh, waren een paar straatreacties die uh, waren gemaakt uh, door NOS. En uh, die hebben ze opgenomen in Amsterdam. De plaats waar hij vandaan kwam, en dat was uh, een onvervast Amsterdam. Maar zoveel is duidelijk. Wij halen herinneringen op aan de tijd uh, van Johnny Krijkamp. Uh, wat, uh, uh, wat dat allemaal was uh, aan, uh, aan amusement in die tijd. En ik heb iemand aan de telefoon en die heeft bijzondere herinneringen aan een televisieserie uit die tijd. Goedendag meneer. Hallo. Ja, goeiedag. U had bijzondere herinneringen aan Steve zo? Ja, meneer Hans. Ja, hallo meneer. Hans, ja, ik mag ja. Hans zeggen. Ja, ik, sorry, ik had u even geïntroduceerd. Uh, u had bijzondere herinneringen aan Steve Been en zoon? Ja, dat was een hele prachtige serie. Het was ontzettend leuk om dat te zien. Met, met Roma en ja. eh, de die andere eh, toneelspegelers ben ik vergeten. Die eten, maar het was een ontzettend leuke serie. Was dat Rien van Nuenen? Ja, ja, precies. Ja. Dat is echt uit het leven gegeven, om zo te zeggen. Yeah. En, ja. En zo zijn er meer van die series geweest, wat toen je tijd echt de televisie tot een hoogtepunt, dat was hetzelfde schaam, echt je het zat, op tv-zat, op zo'n zonjaar. En zo zijn er meer van die programma's die toen in tijd ja, echt een vrolijkheid gaven. Het is, het is nou allemaal... De Amerikaanse movies, het is allemaal schitterij, het is allemaal een hele grote rolltrop, vind ik toch wel. Wat, dus, wat, wat, nee. wat, wat is nou het grote verschil tussen hè, wat u nu op televisie ziet uit, uit Amerika en wat, wat er toen werd gemaakt? Uh, toen was het echt uh, inhoudelijke tv, hij zegt dat het uh, bleef voor thuis, dat bleef je boeien maar als je vergelijkt uh, met toen tijd en nu, omdat dat tegenwoordig allemaal uh, zoveel uh, beeldkwaliteit veel beter is, uh, is toch een hoop van ons worden weer herhaald. Uh, ik heb bijvoorbeeld Roelie Karel gemaakt, ik heb ja, 50, een jaar 50 en in het oosten van het land al die Duitse tv's ont, uh, ontvangen. Want dat wordt ook enorm veel herhaald aan goede uh, dansenkasten, uh, uh, James Laas, yeah. uh, Paul Koen en we gaan zo door. Dat is geweldig om dat uh, tegenwoordig nog te, te zien, yeah. uh, over moviefilms, uh, copyfilms. Ik heb, uh, ja, ik heb dan inderdaad uh, beschikt over het digitale medium. Mm -hmm. nou, ik kan enorm veel uh, programma's uh, zien uit die tijd van uh, vroeger. En, uh, maar ja, is, is, het, is het nog hetzelfde als vroeger? Want ik kan me nog wel herinneren dat, uh, dat dat televisie kijken dan toch wel iets bijzonders was en dat je dat ook echt met elkaar deed. Ja. Heeft u daar dat ook dat een mooie herinneringen aan? Ja, dat was met uh, uh, ja, een gezindsverband. je had je al een grote gezin. Nee. En met uh, die broers en zusters, zei hij: S'avonds was hij eerst aan geweest, pyjamaatje aan, en je zat hem met uh, de hele zin tv te kijken. We hij daar ook wel uh, meer spelletjes gedaan, maar ik meer met elkaar uh, dingen wel gedaan. Uh, figuurzagen, zagen, Meccano, ik had een meccano nou Dat had hij gewoon uh, met een uh, met samen met je broers yeah. hè, om leuke dingen te, te bouwen. Ik doe ook tegenwoordig tegenwoordig met de doeloos. Ze zitten achter de computer, ze zitten allemaal van die uh, dingen te bekijken. Dan zeg je, ja, uh, daar wil je niet wijze van. Wij waren veel creatiever. Wij gingen ook naar hobbyclubs. Uh, dat was toen een tijd allemaal. Er uh, werd van alles georganiseerd voor, voor de jeugd. Ja. Maar dat je tegenwoordig ziet is dus allemaal... Uh, nee, het is... Dus, uh, Wij hadden vroeger wel een stuk minder. Maar de geestelijke rijkdom in de buurt. was veel groter. Uh, ik bedoel, buitenspelen, uh, bokspringen. Ja, er werden zoveel dingen in de buurt georganiseerd, onderin uh, vliegers. Nou, ik weet wel, ik kon een naam over tachtig. Ja, nou, er stond zomerdag vol met vliegers. Ja. Ze He, dat dus zelf gemaakt. Uh, de, ja. Maar we was, zijn uh, nu... We, we hebben het langzaam het over vliegeren maar we gaan we ach, Ja, hem nee, ook op <laughs> tv, <hè>. ja. <laughs> Ik, ik doe, want dat is wel wat een stukje mis, natuurlijk. Ja. Dat, dat, dat, dat zijn er, er zijn nog en... wel mensen in het Nederlands amusement ja. op dit moment. die dingen doen uh, nou ja, die vergelijkbaar zijn met wat er vroeger uh, werd gemaakt met die kwaliteit? Nee, ik vind het tegenwoordig. Uh, nee, het is ook. Uh, uh, de, de, de, de, de, de muzikale uh, zangers die er tegenwoordig zijn. Uh, het heeft niet met de kwaliteit van vroeger. Het is, de, het is altijd weer dezelfde persoon die elke. Uh, Hmm. regelmatig op de TV, uh, mijn beeldbus uh, uh, ziet, uh, ja, het is vervalend, het is allemaal dezelfde. God. Maar je zou maar, ook je zou kunnen de, zeggen van, uh, van, van die tijd van Krijkamp, dat, uh, dat, dat, dat was ook wel, gewoon ja, puur ja, het op was de lach. Het was, uh, ja, puur op de lach. Je had ook uh, andere communities. Uh, uh, dat, dat mis je allemaal. Uh, het is tegenwoordig allemaal moord en doodslag, het is allemaal ergernis. Het is allemaal een wereld wat anders gebeurt. En vindt u, vindt u de... de, de, de de humor die op televisie te zien is dan uh, nu te, dat, te vlak, nee, dat of is, te kritisch? Het of... is niet meer als vroeger, het is uh, toch uh, de, meer vakmanschap, dat, uh, meer uh, aantal het is gespandeerd. Uh, wat dat betreft vind ik uh, tegenwoordig, uh, tenminste van de Nederlandse televisie, vind ik toch wel een neerwaartse een spiraal. En dat vind ik wel jammer. Ja. Uh, ik bedoel, er zijn bepaalde uh, omroepen die te wel een bijzoet kijk. Uh, de EO heeft toch ook nog wel uh, mooie programma's als familie en mm -hmm. Ik vind de EO ook, uh, wat dat betreft presentatie, netheid. Uh, dat, mag, dat, dat mag wel zeggen worden. Ik vind uh, ik mag graag de uh, naar de EO. Kijk, het gaat niet dat ik nou te raar ben. Maar oh. ik vind wel uh, de EO, dat niet helemaal altijd uh, een van de gedachte goed, Maar ik vind de presentatie, netheid, beschaving. Daar vind ik de EO toch nog steeds op een nou. zeer hoog niveau staan. En dat mag wel eens een keer gezegd worden. En ik kunnen er nog nog wel eens een keer een uh, voorbeeld mee. Nou. Het is allemaal die pollen mentaliteit, die je tegenwoordig ziet. Ik zit hier uh, echt met rode wangen, langzamerhand. Ik ga zo blozen. Nou, als ik, als ik <laughs> vol, Nee, maar als ik bijvoorbeeld. het verwerkt met de Duitse TV. Ik had een stuk of. dacht uh, ik, de, uh, de Duitse TV je programma's of in bijvoorbeeld. Dat vind ik ook de presentatie veel netter. Hmm. Uh, maar ik vind de, de Nederlandse die, om, op, de Nederlandse uh, televisiecultuur is, is wat verklat, vindt u? Hallo. Sorry, ja, ik zei, vroeg of u de Nederlandse televisie wat te plat vindt geworden. Ja, ik vind tegenwoordig allemaal een voor worden. Als je het tegenwoordig allemaal zonder stoptas voor, het is allemaal spijkerbox aan. Het is allemaal seksueel het, getint. En ik, ik heb natuurlijk helemaal afwijs, afwijs tegenover staan. Maar ik vind de presentatie, vind ik toch de EO op een zeer hoog niveau staan. Ja. En dat mag er ook wel eens gezegd worden. Ik ben zelf atheist. Maar ik vind de eeuw, uh, dat stond van de gedachtegoed, dat kan ik alleen maar waarderen. Nou. En dat wil ik even aan je kwijt. Dank u wel. Dank u wel. Daar ja? kan ik alleen maar blij mee zijn met dat soort complimenten. Ik, zeg, ik, <laughs> ik ben vaak in ik weet geweest met een pols en het gaat mij helemaal niet om dat ik nou op te rijden. Ik heb, ik ben, ik heb geen narcissisch gedachtegoed. Nee. Maar ik was vergelijkbaar met vroeger. Daar heb dat ik ook vroeger niet vroeger. achter u gezocht. Ik vroeg u, ik stelde een vraag en u heeft erop gereageerd. Ja, dus daar dus. dank ik u voor. Ja hoor, ja hoor, bedankt. Dan, uh, blijf je jezelf geloven. <laughs> Dankjewel. Dag. Uh, dat, was, uh, <laughs> dat waren mooie herinneringen aan vroeger van meneer Van der Pool. Maar uh, oh nee, het was niet meneer Van der Pool. Het, uh, het was iemand anders. Uh, even kijken, wij zijn langzamerhand aan het einde van het uur aan het komen. En ik krijg wel een beetje het gevoel dat het vakantietijd uh, begint te worden. Want er worden wel niet eens zo heel erg veel mensen. Nou, dat, uh, dat kan dan zo zijn. Uh, wij draaien... Uh, om het uur af te sluiten, gaan wij nog eentje draaien van Johnny Krijkamp. En uh, dat is Oh uh, Waterloopplein. En uh, nou ja goed dat zingen we allemaal mee richting uh, Het journaal van uh, drie uur. wat ik aardig vond wat u met die kleine dikke bracht? Dat nummer, dat laatste nummer van die dingen is. Uh, van het uh, Oude Kerksplein. Oude Kerksplein? Het Waterloopplein. Dat vond ja, je, dat greep men aan. Dat greep men in de boezem. Ja, dat mag daar straks van <lacht>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 Het is mee moet het een stuurtje gein, het water loopt klein. Een vogelkooi, een mankenstoel, een naaimachine zonder spoel. Een oud bureau kost bijna niets, een roestige fiets.